Middernacht, het begin van zondag 3 juni. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Duizenden Egyptenaren zijn de straat opgegaan om te demonstreren... tegen de veroordeling tot levenslang van oud-president Mubarak. De demonstranten vinden het vonnis te licht. Ze hadden liever gezien dat Mubarak de doodstraf had gekregen... zoals de aanklager had geëist. Het Hagierplein in Cairo stroomde vol nadat de rechter het vonnis had voorgelezen. Volgens de rechter is bewezen dat Mubarak tijdens demonstraties tegen zijn regime... betrokken was bij de dood van 800 demonstranten. De oud-president werd vrijgesproken van fraude en corruptie. In Ghana is een vliegtuig met hoge snelheid op een busje gebotst. Het vrachtvliegtuig van Allied Air kwam bij het opstijgen niet goed van de grond... brak door een hek rond het vliegveld en raakte het busje op een weg naast de luchthaven. Volgens de lokale autoriteiten zijn er tien doden gevallen, allemaal inzittenden van het busje... De vier bemanningsleden van het vrachtvliegtuig zouden gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde in de Ghanese hoofdstad Accra. Een handgemaakte illustratie van Kuifje in Amerika... heeft op een veiling in Parijs het recordbedrag van 1,3 miljoen euro opgeleverd. Het gaat om een omslagtekening uit 1932, gemaakt door striptekenaar Hergé. De koper wil anoniem blijven. Een vriend van hem zegt dat de koper een liefhebber is... dat het hem niet om het record ging, maar vooral om het werk zelf... Dezelfde kuifje omslag werd vier jaar geleden nog verkocht... voor ruim 760.000 euro, bijna de helft minder. Dat bedrag was tot vandaag het record. Aranska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won van de Duitse Julia Gerges met 7-6, 2-6 en 6-2. De afgelopen twee jaar kwam Rus in Parijs niet verder dan de derde ronde. In de achtste finale stuit Rus op Kaya Kanepi uit Estland... die de Deense Caroline Wozniacki uitschakelde. Het weer vanuit het zuidwesten gaat het vannacht regenen. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden van het land. Het wordt 12 tot 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie, twee files. op De A12, Utrecht richting Arnhem, tussen Maarn en Veenendaal West. Drie kilometer wegens wegwerkzaamheden. En een omgekeerde richting, A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal West en Maarsbergen, ook drie kilometer wegens wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, BNN, De Overnachting, Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij De Overnachting. Ja, wekelijks interview ik altijd iemand in het College Hotel, live. En vandaag is dat even iets anders, want dit is een opgenomen programma. Dit is uh, vrijdagmiddag opgenomen en niet eens in het College Hotel, nee... Uh, bij iemand thuis. En niet zomaar iemand thuis, maar bij de voorzitter van de Tweede Kamer. Mevrouw Gerdy Verbeet. En we zitten bij haar thuis omdat er een speciale reden voor is. En dat ga ik onmiddellijk aan de vragen. Maar uh, we, we gaan je en jij zeggen. Ja, Daar we vroeg je, jij na, als we he? thuis zijn, zeggen we je en jij. Ja, en jij vindt het ook prettig dat iemand Gerdy zegt, toch? Ja, dat vind ik, uh, dat is persoonlijker. En ik weet ook hoe belangrijk het is. Want als je, als je ouder wordt, straks zegt niemand meer, zegt iedereen mevrouw tegen me. Dat vind ik niet gezellig. Dus we kennen elkaar inmiddels een beetje. En we zitten, je bent bij me thuis, je zit op, me, op de stoel waar mijn man altijd zit. Dus dan mag je ook Gerdy zeggen. Ah, bent u gezellige, ben je zo'n gezelligheidstype? Ik wel, ja. Ik vind het uh, heel gezellig als er mensen thuis zijn. Ik ben zelf graag thuis, ik ben te weinig thuis naar mijn zin. Dus als ik dan uh, werk kan combineren, hè, want het is ook een beetje werk voor mij vandaag... en dat het dan bij mij thuis kan plaatsvinden, dat vind ik wel, uh, ja, vind ik wel extra. Ja. Want waarom wilde jij niet in het collegehotel komen... en dan ook nog om twaalf uur s'nachts om een live uitzending te doen? Om, omdat ik er een hekel aan heb om dingen te doen die ik nooit zou doen. En toen was daar wel begrip voor en dan, dan zou je dat natuurlijk overdag kunnen doen. Maar ik zit nooit s'nachts met een vreemde man op een hotelkamer. Dus dat wil ik dan zelfs voor een programma niet doen. En ik wil zeggen wel je en jij, maar je bent natuurlijk toch voor mij een vreemde man. En dan vind ik niet dat ik daarmee op een hotelkamer moet zitten. Maar dat is best gek, want ik heb uh, genoeg uh, politici in de uitzending gehad. Uh, ik noem een Job Cohen, uh, Stef Blok, uh, noem ze allemaal maar op. Alexander Pechtold, ze komen allemaal langs, ze komen allemaal graag, ook in die hotelkamer. Het is ook een hele prettige setting. Maar waarom ga jij als voorzitter van de Tweede Kamer daar dan uh, toch niet in mee? Nou, omdat ik vind het vind ook een beetje laat. En uh, dan ben ik ook gewoon liever thuis. En ik vind niet dat ik mezelf moet forceren in dingen ja, die niet bij mij passen. En dat, ik heb dat ook eerlijk tegen je gezegd. En uh, toen hebben we deze oplossing gekozen. Daar was ik blij om dat je daartoe bereid was. Want ik vind het programma heel leuk. En ik vind wat jij doet leuk. Dus ik wil daar graag aan meewerken. Maar ik doe niet alles om in de media te zijn. Ik heb ook mijn eigen grenzen. En daar wil ik niet overheen. En je zei ook van... Nou, en ik vind ook niet dat uh, politici eigenlijk toneelstukjes moeten spelen. Nee, dus ik wil ook niet doen alsof. Ik wil ook niet uh, zeg maar, dan overdag daar gaan zitten en dan doen of het nacht is. Want het moet wel allemaal kloppen. Ik, ik houd niet van... Uh, uh, comedie. En komt dat ook door wat er de afgelopen maanden is voorgevallen? Bijvoorbeeld met een John Leerdam... die uh, uh, de fout in ging. Omdat hij uh, ja, fout maakte op de radio. Nou, dat vond ik heel pijnlijk. Dat vond ik voor hem ook heel pijnlijk. En, uh, en, het, en er worden ook altijd conclusies meteen getrokken... over hoe de politiek in elkaar zit. En dat we dat allemaal zouden doen. Dus dat... Dat vind ik al niks. Het komt ook altijd uit. Uh, dus het, dat, nou, nee, ik denk dat, dat ik altijd wel zo in elkaar gezeten heb. Je, je moet je niet laten verleiden om op kistjes te gaan staan... of op, uh, uh, op, op, op stoelen van de, van de scheidsrechter. Je, je moet dingen doen die je altijd doet en geen toneelstukjes opvoeren. Maar dus uh, in de vorige verkiezingscampagne kan ik nog herinneren... dat Job Cohen Polonaise liep. Wat je daar dan van? Nou, Als hij dat thuis ook vaak doet, moet hij dat vooral doen, maar anders niet. Ik ben meer een Polonaise type dan hij. Ja, ik kom. Het kan nog mijn... een gekke middag worden hier dus. <laughs> er is in ieder geval genoeg ruimte voor de Polonaise. Ja, wel. er staat weinig in huis, want de ja. kleinkinderen die zijn hier vaak en die moeten vind ik altijd een beetje ruimte hebben. En ik wil ook niks weg hoeven zetten, dus het is in die zin een vrij lege kamer. Maar ik hou wel van, van, van, eh, ja, van Amsterdamse muziek, van smartlappen. En ik, ik, ik heb gisteren nog even de Polonaise gelopen bij het afscheid van uh, Joan Ferrier van uh, Equality. Die gaat iets anders doen. En die quality gaat volgens mij ook een andere uh, naam krijgen. Een andere rol vervullen. Maar toen werd er een Polonaise gedaan. Ja, ik vind dat enig. Dus dan kan je Ga je, je dan doen. ook voorop? Dan ga ik voorop, ja. Ja, voorzitter gaat voorop, hè. <laughs> ja, nee. Op welk nummer was het? Het was een, uh, een uh, Curaçao's uh, nummer. Ik kan het niet nazingen. Maar het was heel gezellige muziek. Een beetje van die uh, Latijns-Amerikaanse muziek. Dus het was een combinatie van Polonaise... En, en een beetje samba-achtige muziek. Heel prettig. Ging ook goed, vond ik Jij, Je zo. hebt ook weer een goed jurkje aan. Is het, is het vaak uh, swingen met uh, Gerdy? <laughs> nou, niet. ik zou vaker willen. Als het kan, kan, als het kan doe ik het graag. Ja. ja, maar zo kennen we jou natuurlijk helemaal niet. Je bent toch altijd de beste strenge voorzitter in de Tweede Kamer. Ja, maar je moet, dat past bij je rol. Maar volgens mij kunnen mensen wel zien dat ik lachrimpels heb, toch? Of niet? Nou, misschien ook niet. Ja, maar de dansheupen die zien we niet zo vaak. Nee, nee, dat is niet functioneel. nee Dat zou wat mooier worden. Nee, nee, nee, nee. Nou, nog even terug naar de toneelstukjes. Als uh, Jolande Sap zo met een stekkerdoos komt in de, in de Tweede Kamer... wat vind je daar dan nou van? Nou, soms, uh, soms gaan dat soort dingen heel goed... En, en, en, en moet iedereen erom lachen en past het. Maar dat, dat, ligt, dat, ja, dat is een ragfijn fijn verschil tussen... komt het over of niet. Dit keer ging het niet... Maar ik kan me ook herinneren dat uh, een keer een, een, een collega, uh, Jesse Klaver... Van, ook van GroenLinks trouwens, dus hebben we misschien daar een cursus voor gehad, weet ik niet. Uh, dat hij uh, op het rostrum stond, hè, zo heet dat, dat spreekgestoelte. En toen zijn schoen uittrok, ik denk, het zullen we nou toch beleven... We krijgen we nog een striptease, hè, dus ik, ik hou dan wel gelijk een beetje... mijn hart vast en de boel in de gaten. Maar hij stopte onmiddellijk bij de schoen en zei toen... dat je geen schoenen moest weggooien voordat je nieuwe hebt... En en het was wel een hele mooie manier om de aandacht te vestigen op zijn, eh, op zijn boodschap. Dan kan het dus ook heel functioneel zijn. In het geval van, van Klaveren was het heel functioneel. Maar soms gaat het ook niet goed. Dus je moet met grapjes altijd uitkijken. En eh, omdat het vaak ook uit context gelicht wordt. In het verslag is het nog moeilijker. In de handelingen van de Kamer, hè, zo heet het verslag. Dan zie je ook gelaatsuitdrukking niet... En, dan, uh, en je hoort de stemmen niet. En je hoort dus ook niet als er een lach in een stem zit. Dus dan staat het allemaal ja, heel letterlijk. En dan kan je reuze de mist mee ingaan. Uh, want je zegt soms gaat het mis. Uh, heb ik je een voorbeeld waarbij, uh, waarbij je dacht van ja, dit was een pijnlijke fout. pijnlijk toneelstuk. Nou, uh, ik denk wat in, in mijn herinnering schiet... is denk ik denk dat toch een moe, moeizame moment van Jolande Sap. Want dat vond iedereen toen moeizaam. Maar ik kan me ook herinneren dat, uh, het was wel grappig, dat Alexander Pechtold met een gigantische stapel onderzoeken uh, ja. kwam. En, uh, en toen wel erop, hij kon dat maar moeilijk vasthouden. Het was een grote stapel, dus hij, ik zag hem wel een beetje moeilijk in mijn richting kijken. En toen dacht ik eerst dat hij zo keek naar me, omdat hij dacht: mag, dit, mag ik dit eigenlijk wel doen? Maar ja, zolang het papier is, heb ik daar geen bezwaar tegen. Dus hij stond daar, maar hij ging toen voorlezen al die titels van die rapporten. Maar achteraf zei hij me heel eerlijk dat hij er wel op gehoopt had. En ik deed het ook. Na tien rapporten vond ik het wel mooi. Dus toen zei ik, nou meneer Pechtold, die rest... Uh... Maar hij had ook geen minuut langer die stapel kunnen vasthouden. <lacht> en als, hij, als ik dus hem dus had laten doorworstelen, dan was ongetwijfeld... Uh die hele stapel uit zijn handen gegleden... en dan was hij misschien uiteindelijk wel... in dezelfde moeilijke situatie als Jolande Sap terechtgekomen. Dus het, het is altijd riskant om dat soort dingetjes te doen. En nu krijgen we weer de verkiezingstijd. Dus dan denk ik weer dat de politici zich weer uh, gaan melden... in spelletjesprogramma's zoals uh, Ik hou van Holland... of uh, aan de desk gaan staan bij RTL Boulevard. Wat vind je daarvan? Sommigen kunnen het... En dan blijft het helemaal kloppen en geloofwaardig en anderen kunnen het niet. En dat kun je alleen maar zelf beoordelen. Ik heb er geen bezwaar tegen, want het zijn allemaal kiezers. En sommige mensen die kijken niet naar uh, uh, Pauw en Witteman of naar Knevel of uh, naar Buitenhof. Dus dat je als politicus zoekt naar andere uh, plekken om uh, kiezers te bereiken, dat vind ik top. Dat moeten ze vooral doen. Maar je moet het alleen maar doen als het bij je past... Ik heb zelf bij Oud en Nieuw ook om die reden bij, bij Paul de Leeuw gezeten. Omdat ik op die manier respect betoon aan Paul... Waar ik, waar, ik, waar ik grote waardering voor heb, maar ook aan zijn kiezers. En dan zeggen ook mensen tegen mij... ja, wat doe jij nou in zo'n programma? Ja, dat, dat doe ik omdat ik vind dat uh, je als volksvertegenwoordiger... met alle groepen, alle mensen... In het land contact moeten kunnen maken en ook moeten willen maken. En daarna moet luisteren, dat, dat las ik in je boek. Ja, uh, en daarna moet luisteren. Vertrouwen is goed, begrijpen ja. is beter, ja. Ja, maar, je, maar, als je, als je, maar iemand die niet een, een beetje van een beetje muziek houdt, want als je toen gekeken had, had je kunnen zien dat ik het heerlijk vind om een beetje mee te deinen. Vind je dat niet leuk? Moet je daar niet gaan zitten? Want dan wordt het comedie. Waarschijnlijk zat ik met auto in de kroeg, dus heb ik niet gekeken. Dat, dat, ik hoop het voor je. <laughs> uh, ja, je zei al, we zijn, uh, we zijn bij je thuis. En nu dacht ik bij mezelf, dat is mooi. Want ja, uh, je bent voorzitter van de Tweede Kamer. Maar is dit dan eigenlijk uh, jouw eerste kamer? Ja, dat is mijn eerste kamer. Ja. Dit is de kamer waar ik me echt thuis voel. En kan je de kamer een beetje beschrijven? Um, makkelijk schoon te houden, dames. Uh, staat weinig in. Gladde vloer. Vooral omdat, uh, omdat kinderen, het zei ik al, kleinkinderen hier vaak komen. En dan kun je het makkelijk opruimen. Bees hem erdoor en u bent weer helemaal klaar. Als ik me kwaad maak, heb ik het in een half uur opgeruimd. En heb ik nou, volgens mij geen plekken overgeslagen. Uh, ja, er staat een televisie in, op wieltjes. En uh, ik zit op de plek waar ik altijd zit. Uh, ik ben wat ik zelf altijd noem een bankwerker. Dus uh, ik verplaats mijn papier van... Links naast mij naar rechts naast mij. Dan is het klaar. En dat vind ik heerlijk. En ik heb een open keuken. Dat is behalve bij visbakken is dat een, een voordeel. Bij vis vind ik het minder. Want dan ruik je het wel een beetje lang. En... Ja, nou ja, nou vergeet je toch nog... het meest opvallend hoor. Ja? Ja, het uitzicht natuurlijk. Het uitzicht. Daar duidelijk ik okay. natuurlijk op. Ik dacht oh, ja, het oh. nog. Het uitzicht is op de rivier de Amstel. Ik woon in een nieuwe flat, niet in het oude deel, maar in een nieuwe flat aan de Amstel. Misschien en... kunnen we even naar buiten lopen. Oh, dat kunnen we doen. Ja? Je... Het is heerlijk ja. weer, dus ja. het zonnetje komt een beetje door. En uh, er staat hiervoor een woonboot te koop. Ja. Uh, en daar is een uh, nieuwe, hele leuke nieuwe. Uh, uh, tent gekomen, een, een restaurant, en met een mooi terras. Heb ik pas al gegeten, was heerlijk. En, um, Waarom het water? Nou, Water beweegt altijd. En ik ben echt dol op water, van jongs af aan geweest. Ik hou van zwemmen, ik hou van roeien, ik hou van zeilen. Ik hou zelfs van, als het regent of hagelt, dat je dan zo'n gordijn over dat water ziet uh, trekken. Ik vind het heel, en het ruikt ook heel lekker als je roeit. Dan nou, ruik je het heel goed. En heb je het ook nodig om een beetje rust te krijgen? Nou, kijken naar de Amstel. Of überhaupt kijken naar water, ook aan zee. Ik ben ook dol op de zee. Op de zee. Dat, ja, dan, dat zijn de momenten waar je alle gedachten los kunt laten. En gewoon zo'n beetje. Kunt, ja, misschien is het een soort mediteren. Een beetje suffen noem ik het altijd. Heerlijk vind ik dat. Werkt het goed? Ja, werkt voor mij heel goed. En, ja. en heb je het nodig? Nou, ik ben niet echt een stresstype natuurlijk. Ik ben eigenlijk wel als ik van. Den Haag s'avonds terugrijden naar Amsterdam, dan ben ik het al wel weer kwijt. Ja. Ik heb niet, maar ja, ik vind het. Ik heb wel, vind ik, in deze functie, de laatste vijf jaar, zes jaar bijna, te weinig tijd gehad om wat ik dan lummelen noem. Dus daar, dat mis ik wel een beetje. Dat ik, dat ik eens een dag gewoon een beetje kan niksen, dat heb ik nooit. En dat, dat, dat mis ik wel eens een beetje. Dus in die zin heb ik het wel nodig om een beetje soms te kijken. Buiten te kijken te zien, eentjes vind ik ook altijd leuk. Dus, maar Slaan. nu ga je je gaat nu stoppen, dus dat wordt uh, als je gestopt bent na 12 september, gewoon uh, lekker lummelen. De hele, ja, hele dagen. Ik, ja, het moet hier heel veel opgeruimd worden, ja. ook kan ik u zeggen. Het zit allemaal achter de deurtjes, je, je ziet het niet, maar het is er wel, en het moet allemaal gesorteerd en gestapeld, weggegooid. Vind ik, dat vind ik ook zo grappig, want uh, ik ben juist andersom. Ik laat mijn werk nooit toe in mijn huis of in mijn huiskamer. Als ik ergens een interview moet doen of ze, ze willen iets van mij... dan wil ik altijd buiten afspreken. Waarom laat je toch iemand... Ja, het is toch het meest privé wat er is. We lopen weer terug naar binnen. Ja, nou, ik zou, televisie zou ik ook niet doen, denk ik. Nee? Nee, dat zou ik ook niet die privés vinden. En ik probeer ook daar wel een beetje te voorkomen dat het veel foto's uh, zijn waar het, waar het interieur helemaal... Maar Aan de andere kant, ik heb ook meegedaan een keer aan, uh, aan zo'n serie in de VARA-gids. Uh, Huis en Haard. Huis en Haard. En, of Buis en Haard heet en, het. Ja. En ik ken mensen die echt, uh, de gidsen altijd onmiddellijk op die pagina openstaan... om even te kijken hoe iemand erbij zit. Hè. Dat is ook nieuwsgierig. Dat is, dat is ook zo. Het zegt natuurlijk wel wat hoe je woont. Ik bedoel, uh, mijn, mijn huis, denk ik, zegt iets over mij. Er staan op zich moderne meubelen in. Maar heel veel uh, uh, herinneringen aan, uh, aan mijn oma. Wat ik leuk vind om je te laten zien... Nou, laat maar eens even kijken. Is dat daar nog in, in, die, in die kast... Uh, dat is zo'n kast met allemaal glaswerk. Al het oude glaswerk wat je ziet, is van haar. En van staat, je oma? Van, mijn, van, mijn, van de moeder van mijn vader. Ja. En daar staat nog een, en dat vind ik leuk... Een, een diploma wat zij gehaald heeft toen ze al getrouwd was... In 1920. En dat is van de Maatschappij voor Den Werkenden Stand. Snijcursus voor kleermakers en naisters. En, en als je goed leest, dan kun je. Het is, de, ze bleken een beetje de letters. Gerardina Alida Verbeet, Amsterdam. En 24 maart 1894 is ze geboren. En ik heb dus haar uh, diploma van die uh, snijcursus heb ik uh, in mijn, uh, in mijn uh, kastje staan. En waarom vind je dat zo belangrijk? Uh, om, om, om dat, omdat dat aantoont dat zij, ook toen ze getrouwd was... en mijn vader was al geboren, die was toen vier, vier jaar... dat ze dus cursussen volgde, dat ze studeerde. En dat, uh, en dat zegt iets over, uh, over haar. Ze waren uh, sociaaldemocraten. En, en ook echt bezig aan hun eigen emancipatie. Mijn opa was... Uh, fijn instrument maken, die is betrokken geweest... bij de ontwikkeling van de telefoon in Amsterdam. En die heeft uh, dus die kussen gevolgd toen hij getrouwd was al. En, maar mijn opa heeft bijvoorbeeld zichzelf ook uh, Frans en Duits geleerd. Zelfontplooiing, ontwikkelen, ja, en, emanciperen, ja, voorwaarts. Ja, en dat ben, ik, dat ben ik ook. Ik ben heel erg van, uh, nou ja, van, uh, van dat mensen hun best moeten doen... om, om hun talenten te ontwikkelen... Maar dat je als samenleving ook wel moet zorgen dat je mensen daar de, de, de mogelijkheden voor biedt. Dus kansen geven, kansen bieden, maar, maar mensen nemen. moeten kansen pakken. En ook hard werken. Nu dan toch hier staan en je we het over uh, uh, zaken hebben. Staat er ook ergens een foto van je moeder? Ja, er staat een want foto. Want je schrijft uh, veel, want ik heb je boek gelezen, je schrijft veel over je moeder. Ja. Uh, je vertelt ook graag over je moeder. Maar ja. ik las ook ergens dat ze volgens mij in januari is gestorven. Ja, ik heb uh, de drukproeven van mijn boek. Uh, geprobeerd te doen, terwijl ik naast haar zat... Uh, nou, bij wat uiteindelijk haar sterfbed werd. En uh, dat lukte me dus ook niet. Dus daar heb ik uiteindelijk aan iemand anders overgelaten. En deze foto van mijn moeder, daar zie je haar toen ze uh, midden dertig was. Uh, ik denk, nou, ze zal 38 zo'n beetje geweest zijn. Met een uh, kleine Martin, mijn broer. Uh, die was toen een uh, jaar of zes uh, met het leesplankje. Mijn moeder was uh, onderwijzeres. En in die periode... En, en dit ben jij dan? En dat ben ik, die kleine met die strik en het brilletje. Toen al een brilletje. Mm -hmm. Vol uh, uh, bewondering opkijkend naar mijn moeder. Ja. En mijn moeder denk ik toch ook... Mijn moeder kijkt heel lief naar mij. Uh, en mijn broer kijkt als enige in de camera. En, en, en waarin lijk jij op je moeder? Uh, dat we alle twee ontzettend van kinderen houden. Van alle kinderen. Mijn moeder... Ik moet mezelf ook dat inhouden. in iedere kinderwagen kijken... En leuk vinden om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen. Zij was onderwijsres, ben ik ook, zo ben ik ook begonnen. was ik ook nooit mee gestopt. Maar in de tijd dat ik voor de klas stond, waren er te veel leerkrachten. En te weinig leerlingen, hè? het is moeilijk ziet. Dus ik werd steeds ontslagen en dat vond ik allemaal te onzeker. Dus toen heb ik een baan buiten het onderwijs gezocht. Want ik hou er erg van om mijn eigen geld te verdienen. Zelfstandig te zijn, dat heeft zij ook. Die periode waar die foto van genomen is, had ze thuis een schooltje. Want ze werd ontslagen toen ze trouwde. En uh, toen is meteen in huis een, uh, een schooltje begonnen. Want in de wet stond wel dat, uh, dat kinderen uh, zes moesten zijn... om naar de lagere school te kunnen. Maar er stond niet dat ze in de eerste klas moesten beginnen. Dus zij, zij leerden de kinderen lezen, schrijven, rekenen... zodat ze uh, in, dan een klas konden overslaan... en het volgende jaar in de tweede klas konden beginnen. Want als getrouwde vrouw mocht je toen nog niet voor nee, de toen klas Nee, mocht je niet aan. weg. Ze werd ontslagen. Ja. En dat zat er niet lekker, want... En ze vond het zonde van haar opleiding. Ze vond het lesgeven tot op de dag van de dood, denk ik. Het mooiste beroep. Mooier nog dan kamervoorzitter. <laughs> wist ze overigens niet meer, want ze had Alzheimer. Dus dat wist ze niet meer. Maar, uh, uh, en ze, maar ze wilde ook het eigen inkomen hebben. Ze heeft er nooit uh, iets in gezien om uh, uh, financieel afhankelijk te zijn van, uh, van een man... Uh, en dus ook niet van mijn vader. En je zegt van. Ja, ze, ze, ze wist niet dat jij kamervoorzitter was. Nee. Is ze zo lang dement geweest dan? Ja, ze is eigenlijk denk ik langer dement geweest dan wij. of dementerend. Hè. In het begin was het natuurlijk nog niet zo erg. T mijn vader is overleden 15 jaar geleden. Uh, die was toen 80, zij was toen 79. Ik denk dat hij geweten heeft dat ze al aardig vergeetachtig werd. Uh, wij hebben dat niet gemerkt, omdat ze een rachfijn systeem had. van in de krant kijken, de datum zien, dan in de agenda kijken. Dan had ze het overal van die gele post-it briefjes, ze had wel vier keukenwekkertjes. Dus ze heeft dat geheugen op een hele intelligente manier gecompenseerd, dat, dat verlies aan geheugen. Dus we hebben dat heel lang niet gemerkt. Maar ja, toen ze alleen ging wonen en mijn vader als een soort harde schijf natuurlijk niet meer kon bewaken dat het allemaal goed ging. Ja, toen ging het dat, dat allemaal wel een beetje instorten. Ze heeft toch nog vijf jaar lang zelfstandig kunnen wonen met geweldige hulp van haar buren. Zij was altijd heel leuk voor de, voor de buurkinderen geweest. En toen gingen die buurkinderen met haar wandelen. En, en boodschappen doen. En de, de buurvrouw naast haar die deed met haar samen de was. En de andere buurvrouw eh, kwam om vijf uur binnenschuiven voor een glaasje witte wijn. En wij probeerden natuurlijk ook te doen. Mijn, mijn kinderen en de zoon van mijn broer. Mijn zoon en de zoon van mijn broer. Die hebben een, ook een, ruim een jaar lang uh, haar huis gedaan. Want de thuiszorg was toen heel slecht geregeld in Amsterdam. En... En ook met haar gegeten en boodschappen gedaan. Ze hebben het nog een hele tijd lang met elkaar kunnen redden. Maar op een gegeven moment ging het niet meer. En toen is ze eerst nog even naar een verzorgingshuis. en daarna naar een verpleeghuis gegaan. Heeft ze je, je wel altijd nog herkend? Of je was nee, op een gegeven moment.? Nee, ook niet. Maar wel werd, ze, hoorde ik ook van de, van de mensen die haar verzorgden. dat ze, als mijn broer en ik kwamen, ontspanden. Heel relaxed werd. Dus ik denk dat ze voelde dat we, dat we familie waren. En wat heel grappig was: dan had ze het tegen ons. Over ons. Dus dan zei ze, uh, mevrouw, weet Geddy dat u hier bent? En dat, uh, ja, je kan het grappig vinden, maar het is natuurlijk ook buitengewoon schrijnend. Uh, het, het, het, uh, is, het moet niet uh, makkelijk zijn als kind. Uh, uh, nee, nou, mijn broer had het er moeilijker mee dan ik, moet ik zeggen. Ik heb, wat ik de moeilijkste periode vond, was toen ze... was natuurlijk een hele gedisciplineerde, intelligente vrouw... die langzaam controle begon te verliezen. Die fase ja. van overgang van haar eigen huis... waar ze eigenlijk in een soort boekenkast leefde... Naar dat armzalige kamertje in dat verzorgingshuis, Dat brak mijn hart. Maar dat stadium daarna was... Uh, ik wist dat dat zou komen. En het gaat heel geleidelijk. Hè? Het gaat niet van de ene dag op de andere. En vaak pakten ze dan toch de draad weer op. En soms dan... was kenden ze hem opeens weer wel. Zo één keer per half jaar. Dan had ze dan, net of dan weer zo'n verbinding ontstond. En dan kon ik er weer op teren. Maar we hadden zo'n plezier samen. En zo... Uh, uh, konden we lachen. En ook uh, nou, de laatste keer dat ik, dat ik mijn verjaardag met haar gevierd werd, was ik zestig. Ze zat in een rolstoel, dus ik kon er ook niet meer zo makkelijk mee op stap nemen. had ik er een, uh, had ik een uh, staartje champagne meegenomen. En toen dronk ze eigenlijk al wel uit een tuitbekertje. Maar uh, toen dacht ik, ja, we gaan toch geen champagne uit een tuitbekertje doen. Want mijn moeder hield van een glaasje en ik ben er ook niet vies van. Dus toen zaten we samen... Uh, uh, zijn rolstoel, ik ben stoeltje ernaast uh, met een glaasje, wel een dik glas uh, champagne. Nou, ze morsten geen druppel. <laughs> maar je vertelt er heel liefdevol uh, ja. over. Ja. Maar ze is nu een paar maanden ja. gestorven. Ja. Uh, hoe, hoe groot is het gemis? Ja, het is heel raar. Niet in mijn dagelijks leven, want ik, ze wonen, wonen natuurlijk niet bij me. Maar uh, ik, ik, ik kan er nog wel van volschieten. Uh, ik mis dat ik er niet mee kan vasthouden. Dat vind ik erg, want daar genoot ik toch tot op het laatste... Ik heb wel de laatste keer dat ik afscheid van de Nam... nog een paar hele dikke kussen van haar gehad. Dus dan moet ik het nu gewoon mee doen. Dat mis ik. Maar ik, ik praat met haar in gedachten. Ik, ik weet precies wat ze overal van gevonden zou hebben. En Ik heb natuurlijk alle gesprekken. Ze is 94 geworden. En, en ik heb tot de negentigste heel goed met... De, ook toen, want demente mensen zijn niet dom, hè? Dat denken. Maar je kunt daar heel goed mee praten. En ze gaf hele wijze observaties. Alleen ze was ze een half uur later weer kwijt. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je toch hele goede gesprekken met, met elkaar kunt hebben. En heb, heb je er vrede mee? Dat ja, zelf, ik gun het er. Ja. Het was het laatste jaar. Ja, laatste twee jaar. Had ik echt vreselijk met het te doen. Ik bedoel, Mijn moeder was altijd... Mijn moeder was altijd zo goed verzorgd, zag er prachtig uit... was on top of things, was altijd in controle. En, en, en toen had ze vaak van die, ja, een beetje bizarre combinaties aan, hè. En dan moet je natuurlijk ook niet over zeuren, want dat, dat, dat is niet belangrijk. Het gaat erom dat ze lekker schoon is en dat ze netjes was, hè. Maar mijn moeder was zo verzorgd en dat is natuurlijk wel een onttakeling die je dan uh, meemaakt. En dat en dat zou ze. Ik wist ook dat ze dat nooit gewild zou hebben. Maar ja, dingen gaan zoals ze gaan. En ik zou er ook niet gemist hebben, niet hebben willen missen. En is het op een of andere manier ook een, een bevrijding voor je dat het goed geweest is zo? Nou, het begint een beetje te komen. Je blijft wel. Uh, nou, bevrijding. Nou, dat had voor mij ook wel honderd mogen worden, hoor. Ook in in de. de nou, nee nee. Dus dat, dat, dat Dus ik voor haar is het een bevrijding. Ik, heb, ik, ik, heb wel een, ik had het zeker de eerste weken en nu het wordt minder maar ik denk dat ik kan het helemaal niet zonder mijn moeder, ik had echt gevoel, een elftal zonder keeper, weet je wel uh, dat, je laatste, dat je je laatste man niet meer hebt hè? ik vond het een rare, een rare gedachte dat ze er niet meer is, dan ben ik toch 61 dus het slaat echt nergens op maar ja, het is toch een heel vertrouwd gevoel dat je moeder er nog is en dat is nou niet meer zo ik heb mijn vader ook erg aan moeten wennen. Want daar kon ik altijd verschrikkelijk mee lachen. En dat... Uh, maar dat, mijn Dat ben je nu wees. Ja, <laughs> nou ja. Dat vind ik ook onzin. Het hoort allemaal zo. Maar ik heb geen ouders meer, nee. nee. Nou, dat is volgens mij toch nog wel even wennen. Want zo lang is het nog niet geleden. Nee, het is drie maanden nu. Ja. ja. En je, ik, je vertelde uh, toen ik hier binnenkwam dat je er uh, een boek over wil schrijven. Nou, ik heb toen, uh, toen mijn moeder zo uh, uh, verleden was, heb ik een, uh, ik heb een toespraak gehouden bij haar uh, uh, afscheid. En we hebben van dit kan ik je laten zien. Ik heb, mijn ouders waren beide bij het onderwijs. En uh, we hebben van de toespraken die we gehouden hebben bij, uh, bij het, het overlijden van uh, mijn vader en, uh, en, en van mijn moeder. Daar hebben we een boekje van gemaakt. Een, een, echt een schoolschrift. Dat is een idee, niet, had ik niet zelf bedacht. Job Cohen was uh, bij het afscheid. want Die kende mijn moeder ook. En, uh, ze, was, ze was in 1946 al lid geworden van de Partij van de Arbeid. Een doorbraaksocialist uit een katholiek-liberaal milieu. Wat een mooi schriftje. Is mooi gemaakt, hè? Is echt, uh, ze zijn gecremeerd, dus we hebben geen... geen waar we naartoe kunnen. Er staat hier ook niet een urn met as. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat, nou, heb, dat hebben we bij mijn vader ook niet, en bij mijn opa en oma ook niet. Nee. Dus dan wilde ik dat niet met bij haar mee beginnen. Maar je gaat dit, dus dit schriftje uitbreiden tot een. En, nou, boek. en dat, ja, toen dacht ik, er zit Ze heeft zo'n interessant leven geleid en zulke um, ja, moeilijke keuzes gemaakt. Zo'n, zo'n principiële vrouw, maar ook er zit zoveel verhalen in. Ik denk dat wil ik eigenlijk nog eens opschrijven. En ik heb gemerkt dat ik schrijven heel leuk vind. En dat, dat, die, dat verhaal wat ik bij de afscheid gehouden heb, dat ging eigenlijk ook, ik eigenlijk ook in een uur stond dat uh, op papier. Dus toen dacht ik, dat ga ik uh, opschrijven. En uh, dus dat is mijn. Uh, als ik nou wat meer tijd krijg, dan uh, ga ik daar echt eens voor zitten. Nou ja, gaat toch gebeuren nu dat je afscheid neemt van de Tweede Kamer? Jawel, maar ik blijf wel werken. Ja, maar schrijven dus ook. En ik hoop ook schrijven. ja. Um, ik heb een plaat voor je uitgekozen. Uh, en ik hoop dat je het een mooie plaats vindt. Ik ben benieuwd. Dus je mag nu in, uh, terug naar je, je, je eigen plek uh, lopen op <laughs> de bank. Als, op, als bankwerkster. Als bankwerker. <laughs> uh, ik zou zeggen, zet de koptelefoon op. Ja. Want we gaan luisteren naar een uh, nummer van uh, The Beach Boys. The Beach Boys, oh, ben benieuwd. Dat is mijn tijd, hè. Yeah. Ik kende dat nummer helemaal niet. is niet een heel bekend nummer, denk ik. Nou ja, ik ben een grote Beach Boys fan, ik kende het wel. Maar ik dacht bij mezelf, ja, dit moet ik voor je draaien. Ja, kamer. Juist... In mijn kamer. Waar u zo thuis bent, <laughs> niet alleen hier. Maar ook daar. Nee, ja, dus het is een, echt een... Uh, ik ik kende het, het nummer niet. Hoe thuis bent u in de... Ben jij in de, in de Tweede Kamer? Mm, heel erg. Ik, uh, het is echt vanaf eigenlijk het moment dat ik dat gebouw voor het eerst betrat. In, in 1992, het nieuwe gebouw van de Kamer, had ik iets van, oh, dit is de omgeving waar ik wil zijn. Nee, maar en als, je nou, als, en als, als ik als, in die stoel zit... Ja, dan, ik, ik wil het even weten, als Gerdy ja? Verbeet, als, als, als, als voorzitter van de Tweede Kamer... Uh, ja, de zaal binnenloopt richting, uh, richting je stoel, wat gebeurt er dan met je? Nou, ik denk dat ik dan iets rechter ga lopen omdat je toch uh, onder, de, onder de indruk bent van, uh, van het ambt. Hè. Je, je, je, ik realiseer me heel goed dat het niet om mij gaat, maar om de functie van de voorzitter. Want je moet zorgen dat, dat, uh, dat je dat instituut dat dat hoog houdt. Het dat is gewoon een van de belangrijkste taken van een voorzitter. Om te zorgen dat, dat, dat die trias politica, hè, de, de, de, de uitvoerende macht, de regering, de rechtelijke macht en wij dan de, de wetgevende macht. Dat je, dat, je die, dat je die colleges, dat je die hoog houdt. En ik moet dat waarmaken. Dus ik voel me zeer verantwoordelijk. En, uh, en ik ben me ook bewust, dat ik ja, bewust en niet bewust, dat, dat er dat op je gelet wordt. Hè? Dus je, staat, je, je, je bent daar degene die het bepaalt. Maar is het een lekker gevoel als je daar binnenkomt? Ja, het is een heel lekker gevoel. Ja, wat, wat is, kan je dat gevoel een beetje beschrijven? Uh, nou, het is een soort spanning. Het is, natuurlijk ook, het heeft natuurlijk, het is ook een arena, hè, de kamer. Het, de, de natuurlijk, je weet nooit van tevoren hoe het gaat. Dus je moet, ik moet maximaal voorbereid zijn... Maar er zijn altijd zaken die ik niet kan beïnvloeden. Die, die gaan zoals ze gaan. Je weet niet van tevoren... Ze komen niet. Dat denken sommige mensen wel eens, denk ik. Maar ze komen echt van tevoren niet aan mij hun teksten laten zien. Zo van, uh, Gedi, wat vind je ervan? Ik wou het zo en zo eens gaan brengen. Ik dacht die en die woorden vandaag te gebruiken. Zo gaat het dus niet. Uh, dus ik moet altijd alert zijn. En, en, en iedere keer weer bepalen. Grijp ik in? Grijp ik niet in? Kan het? Hoe moet ik handelen? Ik moet snel handelen. Want als de dames en heren gaan meedenken, dan heb ik echt een probleem. Hè? Je moet proberen dat je altijd uh, de, uh, voorop gaat in het nemen van een besluit. Ja, het is echt spanning. Je, het is spanning, denk ik, als voor een wedstrijd. Maar als je het vergelijkt met een wedstrijd en met een arena die je betreedt... dan kan ik me voorstellen, als je de arena inkomt, dat je liever de spits bent, zodat je kan scoren. Jij bent toch een beetje de scheidsrechter. En ik ben scheidsrechter de scheidsrechter is toch natuurlijk altijd een dubieuze... Uh... Ja, en er wordt ook altijd uh, op gemopperd. Ja. ja. En uh, ja. uitgezongen. Soms. Nou, dat valt... Nou, dat, nou, dat valt maar wa waarom, waarom wil je dat dan liever zijn dan uh, de spits? Uh, nou, ik, ik ben geen spits... Ik ben echt geen spits, dus dat, dat, uh, dat zou ik ook niet gekund hebben. Ik kan, ik kan een nou debat ja, je, je bent wel eigenwijs, je hebt een eigen mening. Je... Ja, ja, ja, ja, ja, maar uh, dat is zeker waar. Maar ik zou nooit, uh, uh, oh, ik zou de ambitie, maar ik zou het ook niet kunnen... bijvoorbeeld om fractievoorzitter te zijn. Dat... Nee, maar, maar het lijkt mij zo moeilijk voor Gerry Verbeet zijnde... om juist uh, heel de tijd eigenlijk niks te mogen zeggen of niks te mogen vinden. Nee, dat is niet moeilijk, want je hebt echt je handen vol aan het goed te laten lopen. Dus dat, en, en ik ben ook niet zo dat ik... Um, uh, ik ben wel eigenwijs, ik heb wel mijn eigen mening... maar ik ben ook heel erg geïnteresseerd wat anderen vinden. Dus dat vind ik ook uh, heel uh, interessant om goed te luisteren... En, en mee te denken met de redenering die iemand opbouwt... ook weer niet te goed te luisteren... want ik moet natuurlijk ook zorgen dat de rest uh, goed blijft lopen. Ik moet ook blijven kijken naar anderen... of mensen in, willen interrumperen. of het op de tribune allemaal het netjes gaat, hè, want het moet ook veilig blijven voor iedereen. Dus, dus het, uh, ja, het is een soort spanning, maar ik heb niet de ambitie om zelf... Ik sta niet op de sprekerslijst. Ik moet niet deelnemen aan het debat. Dus ik mag mijn best af en toe vind ik eens een grapje veroorloven... omdat dat ook de, de sfeer kan uh, verbeteren. Maar ik moet niet zorgen dat ik de aandacht te veel op mezelf vestig. Ik mag niet uh, het uh, uh, beïnvloeden dat dat er daardoor zeg maar, een ander verloop van het debat zou komen. Ik, moet, ik ben echt dienstverlenend aan, uh, aan wat anderen doen. Nou, je, je gaat stoppen als, als voorzitter, maar je, je wordt omgeroemd. <laughs> wat maakt jou nou zo goed? Dat weet ik zelf ook niet. Ik denk uh, dat ik kan relativeren. Denk ik dat dat helpt. Ik denk dat wat ik van tevoren niet uh, verwacht had... dat uh, af en toe een grapje dat dat... Uh, heel erg gewaardeerd wordt... omdat de voorzitter heeft eigenlijk geen macht heeft. Uh -huh. um, dus je, je, je moet natuurlijk af en toe proberen wel iets op te lossen... maar dan helpt het veel meer om het met een grapje te doen. En blijkbaar lukt me dat. En gunnen de anderen me dat ook dat me dat lukt? Hè? Want... Als ze met elkaar zou afspreken, we lachen niet meer om verbeteren, is de rolder natuurlijk ook gauw af. Hè? Ja, het zou zomaar kunnen dat ze denken. Maar ja, je kan altijd gaan. nog de polonaise inzaken, <laughs> toch? Dat ja, zou kunnen, maar daar niet denk ik. Dat zou ik ook niet doen. Dat vind ik ook niet passend. Daar ben ik ook wel weer streng in hoor. Dus ik, ja, ik, ik merk het dat het. Uh, en ik, ik lees het ook en daar ben ik heel erg blij om en dankbaar om dat het gezien is. En uh, dat, dat ze ook. Ik denk dat mensen ook zien dat ik mijn best gedaan heb. Ik denk dat ze ook zien dat ik er enorm van geniet. Dat ik, uh, ik heb echt geprobeerd uh, op een positieve manier bij te dragen aan, uh, aan de waardering van het parlement en aan de waardering van de parlementaire democratie dichter bij mensen brengen. Daar heb ik echt mijn best voor gedaan. Dan even een paar dingetjes die afgelopen week gespeeld hebben. Of nou ja, misschien spelen die al veel langer. Namelijk, nu was er weer ook, uh, uh, stonden de kranten weer bol van het feit... dat uh, Europa toch wel heel erg uh, ingrijpt uh, in uh, wat er in Nederland gebeurt. En dat wij uh, misschien te veel soevereiniteit overdragen uh, naar de EU. Uh, wat vindt de voorzitter van de Tweede Kamer daarvan? Nou, inhoudelijk heb ik er geen mening over. Hè. Dan moet je echt naar de woordvoerders van de verschillende ja, fracties ik gaan. Van. Ik vind dat het, dat het Nederlands parlement moet, er echt een, moet echt een zeggenschap hebben. En zoals ik er tegen aangekeken heb... Uh, en ik heb heel goed naar alle debatten geluisterd... was het in feite al in eerdere verdragen zo geregeld... dat men elkaar op dit punt uh, beloofd had aan bepaalde regels te voldoen. Die 3 waar we het nou al over hebben, die was afgesproken. En het is niet meer dan logisch... dat je waar die economieën zo met elkaar vervlochten raken... dat je elkaar ook aan dat soort afspraken houdt. Maar uw eigen partij, of jouw eigen partij, de Partij van de Arbeid, vindt dat niet? Die, vinden, die willen best wel even nog een paar jaar boven de 3 zitten. Nou ja, die vinden dat het ook, ook uh, 3 moet zijn. Alleen die willen daar langer over doen. Nou ja, daar zijn heel veel, wordt, alle economen hebben daar een verschillend standpunt ja. over... Dus ja, dat vind ik dan weer een beetje. Maar, maar niemand, althans de Partij van de Arbeid bestrijd, niemand in de Partij van de Arbeid bestrijdt dat je in Europa daar afspraken over moet maken. Dat zou ik ook wel moeilijk vinden als, uh, als ze daar andere. Ik vind dat je, als je met elkaar een verdrag aangaat, dan moet je je daaraan houden. Afspraak is afspraak. En, en heb je het ook gemerkt de afgelopen jaren uh, dat je voorzitter was? Dat er dat Europa belangrijker is geworden... dat er veel zaken die eigenlijk in het Nederlands parlement besloten werden... nu in, uh, in, in Brussel uh, worden nou, afgehaald. Nou sterker, uh, uh, toen ik net begon lag er een rapport om uh, de Kamer meer greep te geven... en beter uh, t, uh, te informeren over wat voor Europese afspraken gemaakt zouden gaan worden... zodat we daar tijdig op konden ingrijpen. En dat systeem loopt nu veel beter dan vijf jaar geleden... Uh, vakcommissies in mijn tijd, toen ik zelf woordvoerder was op zorg... hadden eigenlijk nauwelijks onderwerp Europa. Terwijl uh, een aantal wetten zeer beïnvloed zijn door Europese regelgeving. En wij hebben nooit die Europese regelgeving op dat moment uh, goed besproken. Dat komt nu niet meer voor. We zitten er nu bovenop en dat moet ook. De nationale parlementen moeten daar bovenop zitten. Maar raken wij te veel invloed kwijt, uh, het Nederlands parlement aan Brussel? N nee, en sterker, door het, door het nieuwe verdrag uh, van Lissabon... hebben de Kamers weer meer te zeggen. Doordat wij nu, en dat hebben we ook met succes gedaan, een gele kaart kunnen opsteken. Als je uh, 18 parlementen, 17, 17 parlementen bij elkaar hebt... kun je met elkaar zeggen, dit gaan we niet doen. Wij vinden dat Europa op dit punt uh, geen... Uh, zeggenschap moet hebben. Dat moet in, dit soort dingen moeten parlementen zelf uh, beslissen. Dus de Kamer heeft eigenlijk meer te zeggen over Europa dan, uh, dan eerst. En dat vind ik ook goed. En wat ik het allerergste vind, is dat je achteraf dingen die waar je zelf niet hebt zitten opletten... dat je dan Europa daar de schuld van ge gaat geven. Je moet gewoon zelf opletten wat je doet. Dat is helder. Had ik nog een ander uh, punt wat de uh, afgelopen uh, maanden natuurlijk ook uh, heeft gespeeld. Is namelijk, uh, ja, de gedoogconstructie, het minderheidskabinet. Uh, toen het minderheidskabinet aantrad, zei iedereen van... nou, dat wordt een interessante tijd, want dan moet uh, uh, het kabinet zoeken naar meerderheden. Heeft het iets opgeleverd? Nou, het kan. Hè? Waar, ik, waar ik toch wel weer heel trots op was. Dat, dat, wel, dat wij dus toch in staat zijn in Nederland met alle bestaande tradities en, en wetten die we hebben... kunnen wij dus ook een minderheidskabinet... met zo'n gedoogconstructie gewoon uh, uitvoeren. We hebben daar geen regel in ons reglement voor hoeven veranderen. Het liep net zoals het altijd liep. Wat, uh, ja, wat, wat ik misschien nog mooier had gevonden... als het een echt minderheidskabinet geweest was. Dus, waar, zoals nu dan met de PVV afspraken gemaakt werden dat alle andere partijen... dat net zo hadden kunnen doen, maar dat is niet zo gegaan. En de Kamer heeft dat in meerderheid geaccepteerd. Want dat is natuurlijk democratie. Meerderheden bepalen uiteindelijk uh, wat er gebeurt. Dus als drie partijen, al hebben ze nog maar zo'n kleine meerderheid... met elkaar zo'n afspraak maken, dan kan dat. En er waren natuurlijk ook een aantal onderwerpen... waar, uh, waar van, van het begin af aan uh, de regering steun heeft moeten zoeken bij andere partijen in het uh, parlement. En ik vond het ook heel erg mooi dat, dat het parlement heeft laten zien... dat ze in een hele korte tijd, hè, dus na het vallen van het kabinet... maar toch nog op tijd om die afspraken bij Brussel te kunnen inleveren... in staat is geweest om een, uh, uh, een, akkoord, uh, een begrotingsakkoord met elkaar te sluiten. Ja, het lijkt wel dat er in die week meer is gebeurd dan het anderhalf jaar daarvoor. Nou, dat is niet helemaal waar, maar in ieder geval wel. Dan die zeven weken daarvoor... Mm. En dan uh, nou was er natuurlijk ook wel heel veel al uitgezocht. Hè? Dus men kon meteen aan de slag. En minister De Jager zat natuurlijk heel goed in de materie. Wat ik ook heel mooi vond, dat ze zo verstandig geweest zijn... om dat overleg ook in de Kamer te voeren. Dat, niet, dat men zich niet heeft laten verleiden... Om, is het maar om, om redenen van praktisch naar het departement te gaan. Nee, Kamerleden vergaderen in de Kamer... en de bewindslieden komen naar de Kamer. Maar jij bent echt iemand, een, een, een voorzitter... en ik heb ook je, je boek gelezen en dan gaat het over democratie... en dan gaat het over uh, meerderheden. Is dan een minderheidskabinet eigenlijk wat we in deze tijd nodig hebben? Of uh, zeg jij van nou, na de volgende verkiezing... alsjeblieft, kom weer met een gewone regering... die in principe de meerderheid heeft in de Tweede Kamer? Ik denk dat, dat iedereen uh, voorkeur geeft... ik ken niemand die voorkeur geeft aan een minderheidskabinet. Uh, een, een meerderheidskabinet heeft... Altijd de voorkeur. Um, maar je moet natuurlijk wel met uh, een, een groep bij elkaar kan, uh, zitten die ook echt iets voor elkaar kan krijgen. W wat, wat ik riskant vind voor de democratie, en dat zie je in Griekenland en dat zie je in Italië als politici. Um, met elkaar samenwerken met dan als, als oplossing. Uh, we praten over bepaalde dingen niet, of we doen bepaalde dingen niet, of we zetten bepaalde dingen in een, uh, opzij. Um, dan schuif je lastige problemen voor je uit. Ik vind, een, uh, de politiek moet problemen kunnen oplossen. En niet voor zich uitschuiven. Dan kom je in situaties terecht, zoals nu in Italië... dat de technocraten eigenlijk... Uh, maar bij problemen oplossen hoort ook compromis je durven sluiten. Tuurlijk, een compromis is het mooiste ja, wat er is. Maar dat is dan toch een beetje wat uitgebleven is met een minderheidskabinet? Nee. Gewoon niet lang genoeg gezocht naar een, uh, het juiste compromis? Nee, men heeft wel. natuurlijk heeft men compromissen gesloten tussen VVD, CDA en PVV. En soms ook met, uh, met die Kunduz-coalitie rond uh, de uitzending van de politiemissie naar Kunduz. Heeft men andere uh, co uh, coalities gesloten. Ook met compromissen, hè? Op, bijvoorbeeld op de taak die die uh, politietrainer zou gaan verrichten. En een belangrijk punt was toen ook de lengte van de training moest dat... Uh, zes weken of acht weken zijn. als het uiteindelijk acht weken geworden. En ook rond alfabetisering van die agenten zijn toen afspraken gemaakt. Dat is absoluut een compromis geweest. Een compromis is een besluit met een groot draagvlak. En, en wat mij betreft vind ik dat in de Nederlandse situatie... met zoveel partijen... dat je eigenlijk zou moeten zoeken naar compromissen... met een zo groot mogelijk draagvlak. En waar mensen ook trots op zijn. Waar mensen trots op zijn, dat die dat ook uitdragen. Ja. Um... Ik ben hier in uw kamer en je hebt voor mij ook nog een plaat uitgekozen. Ja. Nou, ben ik, nou ik weet welke het is, maar ik wil heel graag... Gaan we er eerst naar luisteren of ga je eerst vertellen waarom deze plaat? Nou, ik heb een plaat uitgekozen die ik... Die ik, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik het liedje niet kende. Want uh, het is uitgekomen in uh, 1957. En uh, het is uh, een, een nummer van de Everly Brothers. Ik was natuurlijk toen heel jong... En wij luisterden thuis niet zozeer naar klassieke muziek. Altijd een beetje naar populaire muziek. En eh, naar rock roll vonden mijn ouders wel een beetje te. Maar de Effley Brothers die mochten altijd wel. Dat vonden ze toch wel nette jongens. En ik heb uitgekozen Wake Up Little Susie. Nou, zet de koptelefoon op dan uh, dat wordt swingen geblazen natuurlijk. Dat wordt hè? absoluut swingen geblazen <laughs> en vrolijk. Ja. My friends are spinning. They say, "Ooh la la, wake up!" Please. is toch een heerlijk nummer. En dat is natuurlijk ook als je jong bent, waar je natuurlijk een deel van de dag toch ook mee bezig bent. Hoe vertel ik het thuis, hè? Hoe, hoe klets ik hem hieruit? Ja. <laughs> mijn, mijn moeder was geweldig, maar ook wel heel streng. Maar heb je dat heel vaak gehad, dat je, dat je, dat je dacht, when, we, uh, when they zei, oe, la, la? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Vertel eens. Ja, nee, nou ja, god, uh, ik, ik, ik, ik, had, ik had wel de techniek om... Uh, um, ik ging het conflict niet aan, maar ik deed wel precies wat ik zelf wilde. Dus je moest dat soms wel eens een maar, beetje... Maar noem eens een voorbeeld van, uh, nou, de, van de, stad de jonge in... Ger die, die nou, dan... Uh, ja, met tof... een vriendin de stad ingaan, uh, uit school en niet naar huis. Want natuurlijk, mijn moeder werkte dus, die rekende erop dat ik uit school naar huis kwam. Dat was de afspraak. Maar ja, het was natuurlijk ook wel heel leuk om een keer op de fiets naar de Dam te gaan. En naar de bijkorst te Hoe gaan. Was en dertien, was dertien, 13. 13, 14. 13, denk ik. Heel jong nog. Ja, ik zou het ook zelf nu dood vinden als mijn kleinkinderen dat soort dingen deden. Uh, maar ja, ik, ik, ik, viel, ik was ook wel al handig, denk ik. Maar ja, dan had ik een lekke band. En mijn vader kon dan verschrikkelijk zijn. Waar heb je die lekke band gekregen? Och, zo, hoe kwam je daar dan? En die kende Amsterdam, mijn moeder kwam uit Brabant, die kende Amsterdam niet zo goed. Mijn vader, die, kon dan, en die liet, oh, vertel maar eens hoe je dan gefietst bent. Nou ja, dan... En je hebt aan het begin van het vast... radioprogramma nog verteld dat je niet van toneelstukjes houdt. Maar ja, of tenminste, het kan alleen ja. als je er zelf in gelooft. Ja? Ja ja. Ja, ja, ja, ja, maar ja, je moet als kind natuurlijk ook wel je vrijheid veroveren. En uh, mijn ouders waren bezorgd, dat snap ik ook best wel. En zeker als je werkt, je bent niet thuis. Je wil, en dan is het een onrustig idee als je denkt, mijn kind hangt ergens rond. Dus ik begreep dat wel, maar ja, de vrijheid trok ook wel. Nou, en als de vrijheid trekt, uh, je maakt het bruggetje zelf... er komt een berg vrijheid aan als je stopt met het uh, Kamervoorzitterschap. Ja, er komt, uh, dat, ho dat hoop ik ook echt. Er komen iets meer uh, planbare weekenden. Met minder uh, verplichtingen in het weekend. Want dat vergeten mensen wel eens, denk ik. Dat je toch ook vaak uh, uh, in het weekend. Uh, allemaal belangrijke dingen, leuke dingen. Dat doe ik dan allemaal graag. Maar je hebt niet echt vrije weekenden. Want uh, partijactiviteiten gaan natuurlijk ook door. Heb ik altijd wel terughoudend gedaan. Omdat ik het moeilijk vind te combineren met het voorzitterschap. Maar ik heb het toch wel gedaan. Dus altijd in het weekend. En uh, herdenkingen, gedenkingen, uh, bijeenkomsten waar, uh, waar, je, waar je geacht wordt als voorzitter bij aanwezig te zijn. Maar wat ga je doen in die vrije tijd? En lezen denk ik. Nou, schrijven heb ja. ik al gezegd. Maar ook natuurlijk gewoon weer een nieuwe baan zoeken. Want uh, het is... welke richting moeten we denken? Nou, dus en ik, ik. Mijn, mijn hart uh, ligt bij.. Uh, ja, bij beroepsonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs. Ik zou het heel leuk vinden om in die sfeer wat te doen, maar het lijkt nu wel of ik uh, al aan het solliciteren ben. Dus dat, dat wil ik niet. Ja, maar is het dan voor de klas gaan staan of uh, in een bestuur van de hoofdstad? Nou, dat ligt niet, niet echt meer voor de hand dat ik dat nog doe. Ik, zou, ik, ik geef nog wel nu ook nog af en toe les, omdat ik dat heel leuk vind. Maar of ik dat nog zo goed zou kunnen dat je, als ik dat kon, dat weet ik niet. Maar uh, misschien in een, in een toezichthoudende functie zou ik dat misschien leuk vinden om te doen. Datzelfde zou ik in de verpleeghuiszorg, maar ook pensioenen. De onderwerpen waar ik me in de Kamer mee bezig gehouden heb... ben ik ook altijd als voorzitter wel goed blijven luisteren. Dus daar zit ik goed in. Maar misschien ook wel eens waarnemend burgemeester. Dat kun je ook natuurlijk. Hè, voor een ik wil niet weg uit Amsterdam. of uit, Met mijn man samen hebben we ook nog een verenuwen in huis. En waarom waar, waar, waar, waarnemend burgemeester van Amsterdam? En waarom straks als Eberhard niet uh, opstapt gewoon nee, uh, de burgemeester dat, nee, van Amsterdam? Nee, nee, nee gewoon een, een leuke kleine gemeente waar ze, uh, he, waar ze even iemand nodig hebben. Dat lijkt me leuk. Nou, maar ja, ja je hart heb je verpand hier aan dit prachtige uitzicht Am, uh, aan, de, aan de Amstel. Waarom, waarom zou je geen burgemeester van Amsterdam willen zijn? <laughs> nee, nee, het zou, dat ze, ik, ik, ik zei dat ik het wat rustiger aan wilde doen. Nou, dat, zijn, dat is een helle job. Ik bedoel, uh, dat is echt een zware baan. Ja. Burgemeester van Amsterdam, zelfs wethouder van Amsterdam. Of, en ook in de andere grote steden, dat zijn banen die vergelijkbaar zijn. Misschien zelfs zwaarder zijn dan ministerschappen. Want je zit veel dichter op de burger. Hm. Dus je, je, je, maar dat is waar je van houdt. Daar hou ik van. Dus ik, zou, ik, zou, ik wil heel graag weer dingen doen waar ik je, mensen je ontmoet. Je vindt ook dat, dat uh, politici veel dichter, uh, ja. uh, kamerleden ja. dichter op de, op de, op de burger moeten gaan zitten. Ja, en, ik, en ik, ik pleit ook voor meer variatie in de Kamer. Ja. Hè? Mensen die, uit, die, die contact kunnen houden ja. met alle hoeken en gaten, zoals ik dat noem, van de samenleving. Ja, dat heb ik allemaal gelezen in je boek. Je boek met de titel uh, Begrijpen is Beter. Nee, vertrouwen, nee, vertrouwen, is, vertrouwen goed, is goed. Maar begrijpen is beter. Dan heb ik toch nog even lang nagedacht over die titel... En uh, soms begrijp ik mijn vriendin niet, maar ik vertrouw haar wel. Dus soms denk ik bij mezelf: vertrouwen is veel beter dan begrijpen. Ja, maar ik vind, ik, ja, ik wil, ik ken je vriendin natuurlijk niet. Maar ik vind de politiek, zou ik daar toch persoonlijk niet mee vergelijken? Mensen moet, hebben er toch recht op dat we echt zorgen dat we... Ja, nou, uh, Zoals jij passie hebt voor de politiek, heb ik passie voor mijn vriendin. Misschien is dat best vergelijking. Ja, maar uh, de politiek moet je, moet je toch kunnen snappen, vind ik... als je daarnaar kijkt en daarnaar luistert... wat ze zeggen, waarom ze het zeggen... waarom ze een beslissing nemen. En natuurlijk moet je ook vertrouwen hebben in de mensen op, op wie je stemt. Maar je, dat vertrouwen, vind ik, moet gebaseerd zijn op kennis. Nou ja, ik merk ook he dat heel veel mensen... het vertrouwen in de politiek zijn verloren. Uh, Omdat om ze de, de, de mensen niet meer geloven. En dat heeft niks te maken met het feit dat ze ze niet begrijpen. Maar gewoon het, ge het geloof is zoeken in die mensen. En ik denk bij mezelf, ja, dat, dat moet ook terugkomen. Het echte, het pure vertrouwen. Ja, de cijfers zijn, zijn uh, laten zien dat dat altijd een beetje schommelt. En ja. dat het op dit moment niet veel slechter is. Wij zijn zeer transparant. Mensen kunnen alle debatten zien, ook in commissies... Um, ik denk dat, dat, dat het met taal te maken heeft. Dat je, dus, dat je, dat je duidelijker moet zijn. Ook, ook wat de beslissing is. Waar, waar je, op welke punten je eerst stond he, in je eigen partij. Wat, wat, je, wat je ideaal is. En gewoon eerlijk zeggen. Wat je ervan hebt moeten uh, inleveren om tot een compromis te komen. Snapt iedereen. Als je met, ja. met, met, met een, een gezin met een paar kinderen en oma op vakantie gaat. Dan weet iedereen... Dat je wat moet inleveren om te zorgen dat dat je allemaal een leuke vakantie hebt. Dat heb hebt. ik ook moeten doen. Ik zit altijd uh, in het hotel op, uh, op zaterdagavond. Ja, maar en, nu zit ik nou, hier zit op vrijdagmiddag. Je ons op, compromis. Nou, ja, maar het is ons compromis. maar het werkt wel als je het maar uitlegt. Als je het maar uitlegt. En uh, jij hebt uh, duidelijk ja. uitgelegd waarom je het ja. wilde. En dat vind ik, dat maar vind waarom ik... durven politici dat niet? Of zo slecht? Of nou, ik, ik, ik denk uh, bang ook dat, dat ze je... uitgemaakt worden voor draaikont? Nou ja, dat, dat vind ik dus heel onverstandig. Dat politici elkaar gaan uitmaken voor draaikont. Terwijl iedereen weet dat je allemaal op een gegeven moment... ook weer een keer water bij de wijn moet doen, maar je moet wel met de wijn beginnen. Je moet wel uh, uh, mensen duidelijk maken, dit is wat ik wil. Maar je moet met enige regelmaat tegen je kiezers zeggen... maar u begrijpt, zolang wij in Nederland zoveel partijen hebben... en geen één partij in zijn eentje de meerderheid, heeft... wat ik overigens ook een, geen aantrekkelijke gedachte zou vinden... voor welke partij dan ook niet... zul je altijd met elkaar compromissen moeten ja. sluiten. Dat leg ik op scholen uit en kinderen snappen dat altijd... Ook in, in, dat, in dat boek uh, dacht ik op een gegeven moment toen ik het las van... is het geschreven uit angst dat de democratie in Nederland aangetast wordt? Of, uh... Nou, waar, waar ik zorg over heb is dat uh, als de politiek niet in staat is... om lastige uh, uh, besluiten te nemen om snel en slagvaardig dingen op te lossen... zoals we dat nu hebben laten zien, vind ik echt geweldig... dat het dan dat dan die besluiten op andere plekken genomen gaan worden. En dat we dan dat, dat, dat wordt in dat boek dan met het moeilijke uh, begrip obsoleet, dat je dan niet meer echt de plek bent waar dat gebeurt. Want dingen moeten soms... wat er in Italië gebeurd is. Hè. Ja. Het, ik snap dat het moet en volgens mij doet Monti het hartstikke goed. Maar ik vind het wel erg dat het zover heeft moeten komen. Dat, dat je in feite niet... dat niet de, de, de politici in staat geweest zijn... om op het moment dat het nodig was beslissingen te nemen die uh, voor de economie belangrijk waren... voor de toekomst van ook de, de jonge Italianen belangrijk waren. Zo'n werkloosheid als nu in Spanje met jonge mensen... Die, die meer dan de helft heeft daar geen werk. is toch Overigens, verschrikkelijk. Jaar, ja. dan, dan zit je op school. Ik heb dat zelf meegemaakt in de periode dat les gaf in de uh, tachtige jaren... dat ik mijn leerlingen moest zeggen... ja, sorry, uh, een derde van jullie zal uh, na de MAVO geen uh, baan kunnen vinden... Dan zei ik er altijd achter, ga daar om alsjeblieft door met studeren. Want waarschijnlijk wordt de economie alleen maar beter. En tegen de tijd dat je dan je vervolgstudie afgerond hebt... is er weer wel wat mogelijk. Maar in die periode is er een groep mensen uit de boot gevallen... die tot op heden nog niet weer in die boot teruggekomen is. Nou, werkloosheid voor mensen, zeker als het jong begint, maar altijd is heel erg. En wij moeten als politiek altijd proberen... of we uh, de beslissingen zo goed en op zo'n goed moment kunnen nemen... Dat we Zorgen dat mensen een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden in ons land. En werk is zo belangrijk voor mensen. Nou, mooi gesproken. En ik merk al uh, dat jij uh, aan het werk blijft ook uh, na 12 september. Ja. Um, ja, we zijn aan het einde van het programma gekomen. Dus ik wil je in ieder geval bedanken voor de ontvangst hier uh, bij jou thuis. Ik wil je ook bedanken voor dit gesprek. Maar ik wil je zeker ook bedanken voor al die jaren als uh, voorzitter van de Tweede Kamer. Vind ik heel, heel aardig dat je dat doet. Ik heb het met liefde en met plezier gedaan. En Gerry Verbeet heel veel sterkte in de, de, in de toekomst. De dagen in de toekomst. Tot ziens, hè? Dank je wel.